Autoriteiten melden dat er aswolken van 6 kilometer hoog zijn gezien. De aswolken trekken richting de Stille Oceaan. Voor de luchtvaart is een waarschuwing afgegeven. Het landelijk advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, Veilig Thuis... heeft in juni een recordaantal meldingen ontvangen. Veilig Thuis kreeg ruim 25.000 telefoontjes van mensen... over stalkende, controlerende en gewelddadige partners of familieleden. Dat is een derde meer dan in juni vorig jaar...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 In een oliedepot in de Russische stad Sochi is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken. De gouverneur van de regio beschuldigt Oekraïne van een dronaanval, maar Kiev heeft de aanval niet opgeëist. Wel zegt Oekraïne dat ze gisteren een ander oliedepot hebben aangevallen in Rusland. Dat werd een vergeldingsactie genoemd voor de voortdurende Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het Russische leger heeft Oekraïne vorige maand met ruim 6000 drones bestookt. In het Gelderse Lobit is gisteravond een man verdronken. Hij werd uit een meertje langs de Rijn gehaald. Hoe hij in het water is gekomen is onbekend, maar de politie gaat uit van een ongeluk. De man werd nog gereanimeerd, maar tevergeefs. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Lobit. Het weer in het oosten nog wat bewolking, verder zonnig. Later vandaag volgt in het westen regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het vooral in het noorden bewolkt. Later op de dag volgt dan opnieuw regen.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 Toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt, weet je nog wel, Ootje? Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel, Oudje? Het was of dat album soms kon spreken.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 gewoon een leuk liedje gemaakt hebben. De muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draai. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En uh, wil ik als opening worden onze die in opname met 1928. Het was Louis David met Weet je nog wel oudje. Onderweg zometeen Rob de Nijs en uh, Tino Martin. Mart Hoogkamer komen eraan, maar eerst hier uh, een hit uit 1960. Jackie van Dam met Japi de Portier. Luistert u maar. Goedenavond, goedenavond met elkaar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 speelt een vrolijk stuk muziek, want de stemming is weer manjevier. Leef je de pret, we zetten de zorg en weer opzij, maar als u weggaat, gaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben Javi de Portier, ik heb zo'n joopvol hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Wij een liefde en een glas wijn, kan het zo gezellig zijn. Maak vanavond veel plezier, maar geef uw hoed in uw jas maar hier. Want ik ben... In elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet hoe het gaat, maar elke cent die was het waard. Ja. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik kilo ben, ik niet te stoppen. Gooi die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 you hey. U hoort muziek van Robert Robdenijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. En overleden dit jaar in Bennekom op 16 maart 2025. Als een Nederlandse zanger en acteur. Zijn muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op. Waaronder Het Ritme van de Regen 1963, Malle Babbe Hmm, excuses, Malle Babbe uit 1975 en Bangerhart uit 1996. En zijn enige nummer 1-hit was, uh, nee, was Bangerhart. Zijn album, zoals Met je ogen dicht uit 1980, bereikte de top van de album Top 100. Hij verkocht meer uh, dan uh, 100.000 exemplaren. En voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek werd de in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Een jaar later ontvingen de Radio 2 de Zendtijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten met een blijvende betekenis voor de Nederlandse radio. U hoorde Rob de Nijs met een opname uit 1977, om wel te verstaan. 1977, dat is opgenomen in juni. Op 21 juni moet ik zeggen. Rob reis met het werd zomer. En daarvoor hoorde u een liedje uit deze tijd. Tino Martin en Bart Hoogkamer. Het hartslag van de stad. En dan gaan we weer door met nog een hit uh, uit deze tijd. Op verzoek Ben Versteeg en uh, Lik -Bè, het Likke Likkendag. Luister. We wachten met z'n allen op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het Weer naar dertig, die krijg weer zo'n gevoel Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Dus kijk op telefoon, de app's gaan weer rond. Ik krijg meteen als in de in de kies nog net gezond. We gaan het weer beleven, mijn fiets tussen de rij.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 Duizend wensen jou het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 Mijn mond niet zeggen kan. Zeg een tulpen uit Amsterdam. Zeg een tulpen uit Amsterdam. Ja, u hoorde tulpen uit Amsterdam. Officieel tulpen uit Amsterdam. Tulpen from Amsterdam is een lied uit 1956. Gecomponeerd door de Duitse slagencomponist Ralf Arnie. Oorspronkelijk in de thuis geschreven door de zangerschrijver Klaus Gunther Neumann en tekstdichter Ernst Bader. Het lied verhaalt over duizend rode en gele tulpen uit Amsterdam die gestuurd worden om trouw en liefde te tonen. Neumann was in 1953 tijdens een bezoek aan Nederland naar een optreden in het Amsterdamse Theater Kuczynski... was hij een dagje uit naar de Bolle Streken en kort daarna erop schreef hij de eerste versie van het lied. Maar zijn uitgever was niet enthousiast en de opname bleef uit... Drie jaar later pakte uh, Ernst Bader het idee op, hij paste de tekst aan en vroeg Ralf Arnie... Pseudoniem van uh, Dieter Rasch, een andere melodie uh, voor te schrijven. En uh, refereert in de melodie van uh, Bloemenwals uit de Notenkrakerssuite van Tchaikovsky. En uh, Tulpen aus Amsterdam is in Nederlands vertaald door Lamy van der Hout. Onder pseudoniem Erik Fransen. daarmee met Sonny daar onder pseudoniem van uh, Aleda. En uh, het werd toen uh, gezongen door de Vlaamse zanger uh, Jean Walter. En nu hoorden we hem gezongen uh, door, uh, zoals wij hem kennen, van Herman Emik. Met Tulpen uit Amsterdam. Daarvoor hoorde u Gerard Koks met die goede oude tijd. En de volgende plaat is ook uh, ja, nieuw. Het is Jan Smit en Fishmob met Tranquilo. U weet het wel van die reclame van de supermarkt. Tranquilo. Op de TP komt straks een goede film en daarna gaan we onderuit. Alweer naar bedje, arm en slag letje, ik ga eruit voor een verzetje. En de Akela neem ik mee. Ik heb vermoed, maar altijd weer datzelfde Doe jij de paard, dan laat ik die uit Op de tv komt straks een goede film En daar gaan we onderuit Alleen naar buiten, armen en soorten, ik ga voor een verzetje. Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oude stalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaiert. Daar we bedanken we hartelijk voor. Daar we bedanken we hartelijk voor. Zo, ik denk dat de tijd wordt voor een bakje koffie. We horen muziek van uh, Mankenelus. met Laat de heleboel maar waaien hoorde nou, u Jan Smit met Tranquilo, Tranquilo. En de volgende plaat is De Vlieger. Is een door André Hazes, tezamen met zijn neef uh, A.W. Leroy en Nico Haak geschreven smartlap, Die met name door de vertolking van Hazes grote populariteit heeft gekregen. Hazes had nog geen zoon in die tijd, dat de zinger werd opgebracht. Werd uitgebracht. En ondanks dat het lied over de zoon van de ik-persoon gaat. Het textueel vertoont het lied grote gelijkenissen met het lied De Vlieger van de Zangres zonder naam. Wat de cover was van een nummer van uh, Duo Hofman. En het is niet duidelijk of dit puur op toeval berust. In bracht het Duo Hofman dit niet eens uit. Dus uh, ja, tegenwoordig <laughs> uh, maken we allemaal liedjes op elkaar lijken. En soms uh, pikken we wat of we lenen wat van een ander. U hoort hem nu, André Hazes, met De Vlieger. Mijn zoon was gisteren jaren. Hij werd acht jaar oud, mijn schaam.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 De, drukte, de zeven naar het zuiden heen op het strand, de siesta, de op opstaan. Ik kwam Maria tegen in een kroegje, ze zat zachtjes te huilen. Ik troost haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit. De smaakt de zout, zout, ze smaakt de nacht. Zomer, zingen, zangen, zingen, zangen, zomerbred. Kent mijn tent al opgezet. Van nu, buizen, jij hebt die tent al op de boven gezet. Wie gaat er met ons op reis naar de zomerparadijs? Geen tent op een dan wordt het weer fantastico. Kijk de zon verjaagd maan, tijd voor ons om op te staan. Gezicht, als hij zijn ontbijt voor ons zakken, zingt zangen, zingt zangen, zingt zangen, zingt zangen, zingt zangen, Blijf niet liggen op mijn bed. zingen zakken zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zakken, zingen Ja, zingen zangen, zingen ik zie dat allemaal zo goed niet. Neem dit worden bij nooit moe. Feesten rond het barbecue. Kom uit de luie stoel. Want we spelen zuiderpoel. S'avonds voor het slapen gaan. Steken wij. Ja, dat was Samson en Gert met de Ziege Zomer. En daarvoor hoorde u Rob, Robert van Hemert moet ik zeggen. Met de zoet, zout, zuur. van Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is geboren in Haarlem. En hij is nog heel jong. 29 oktober 1993 werd hij geboren. In Nederlandse zanger. En vooral bekend door zijn hitsingel Terug in de Tijd en Zin in jou en hij begon met zingen op zijn 19e verjaardag. Na zijn studio trad hij regelmatig op in het café De Klikspaan. Hier in Zandvoort en hij nam die zanglessen. Hij deed in 2015 mee aan het tweede seizoen van het SBS-programma Bloed, zweet en Tranen. En in één aflevering moest hij de wedstrijd verlaten. Ja, ze hebben daar niet zoveel verstand van muziek. En uh, in hetzelfde jaar kwam ook zijn eerste single voor jou geheten. En in 2006 ontving Berens een Buma Talent Award. En in 2015 was er sprake van een jongere versie van de toppers... die zou moeten gaan opereren onder de naam Jens. De zangers Danny Nicolai, Wesley Klein en Danny Froger vormden een gelegenheidsformatie. En in 2017 verliet Klein de groep en werd hij vervangen door Berens. De groep trad op in de halftime show van de toppers in concert 2017. En u hoort hem nu Yves Berens met Terug in de Tijd. Elke dag samen, de tijd die vloog. Droomde van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat het toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier.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 Oh ja jongen, je moet weten, bijna was ik dat vergeten. Piet is er van, door met iene. Amuseer jij je dus waar La Cortine. Ja, dat was Sorry Kraikamp senior, met antwoord van vader uit La Courtine... Daarvoor nou, hoort u Anneke Greulow met Brandend Zand. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes uh, Kordraaien voor het beschikbaar stellen van al deze oud-Hollandstalige muziek. En de, de bekendere hits van deze tijd die zijn al door mij ertussen geplakt. Ik laat u achter met August de Laat en Bob Scholten met Breng eens een zonnetje. Een opname uit 1936. Ik weet u zo met heel veel plezier met CFM Jazz. En als u het programma gemist heeft. Of een stukje, u wilt het nog een keer horen, kan dat iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En ik ben er volgende week zondag weer tussen 9 en 10, een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Nog een hele fijne zondag en ik zeg tot ziens. Het leven, dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet Maak er van wat je kan.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 een zonnetje onder de mensen, een gezicht te zien, ja dat doet je goed. Vervel zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt: wie goed doet, goed ontmoet, Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM.